de deelnemers die werken aan het Klimaatakkoord willen dat de belasting op gas met 75% omhoog gaat. Het was al bekend dat de zogeheten klimaattafel de belasting op gas wilde verhogen en die op stroom juist verlagen. Percentages en bedragen waren nog niet bekend. Deelnemers van de Klimaattafel zeggen tegen de Volkskrant dat het plan vrijwel zeker wordt opgenomen in het Klimaatakkoord. Een huishouden met aardgas zou dan gemiddeld zo'n 380 euro per jaar meer kwijt zijn. De regering trekt 60 tot 70 miljoen euro uit om het gebruik van goedere treinen te stimuleren. Het ministerie van Infrastructuur hoopt dat vervoerders zullen kiezen voor de trein in plaats van vrachtwagens. Dat is beter voor het milieu en het creëert ruimte op de snelwegen. In het schandaal rond de Panama Papers zijn 180 nieuwe Nederlandse namen bekend geworden. Het FD en Trouw schrijven dat het gaat om onder andere twee achterkleinkinderen van een van de oprichters van VND en een Amsterdamse vastgoedmagnaat. Een Panamese bedrijf hielp hen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. In 2016 lekte al ruim 500 Nederlandse namen uit. Buitenlandse studenten die in Nederland leven voelen zich vaak buitengesloten. Blijkt uit een enquête van verschillende belangenorganisaties waar trouw over schrijft. Twee op de drie ondervraagden zeggen dat ze zich wel eens eenzaam voelen. Buitenlandse studenten hebben vooral contact met elkaar.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 Bye. Uh -huh.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 ...over de tiende editie Culinaire Zondvoort. Nee, maar er zijn zoveel lemmens dus er zullen er een paar zijn. En we sluiten het tweede uur af met Leo Miesebek en Romeinen Keun Moerenburg, de dochter van Charles. En dan gaan we praten over de bijzondere raadsleden van GBZ. Inderdaad. Nou, Mag... dat is het programma. Dat is het. Maar eerst de dames. Ja. Goedemorgen Antoinette, goedemorgen Angie, dat goedemorgen. fijn dat jullie er zijn.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 En uh, zij heeft, uh, heeft ook een artikel geschreven in het... Uh, Zandvoortskrantje. Zandvoortskrantje. Staat erin. En daar heeft ze... Uh, ja, het is eigenlijk een <tus> beetje een klein voorstelrondje. Van in, in, de, in, t, uh, in de krant staat een uh, voorstelverhaal van Antoinette. En Antoinette heeft ook voor mij een verhaal geschreven. En uh, de vraag was ook of we die mogen voorlezen. Uh, is het lang? Nou, gewoon um, mee. Het is vrij Oké.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 Maar ook familieleden, omstandig, ja, ja. ja, ja, ja, ja, kunnen ook waarschuwen van het gaat niet goed met die persoon. Nee precies, via hun kunnen we een, een manier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 nou, dat komen we ja. heel graag vertellen. Ja, en mensen kunnen zich even nog voor de luisteraars. Mochten ze dus nog meer willen weten. Ze kunnen altijd bij Pluspunt langs gaan. Even bellen. Even bellen, maar noord... ook gewoon bij de balie langs gaan. En vooral hier in het dorp is dus ja. nu de Blauwe Tram. Hè? Ja. Ook Het is sinds kort open. Dus mensen hoeven niet naar Noord te komen. Kunnen bij de Blauwe Tram. Dat is de ingang van de bibliotheek. En dan ga je rechtdoor en dan zie je daar de balie. Dus. Doen wel de telefoon even. Dat is goed. Sociaal wijkteam Zandvoort 023. Zandvoort. En dan 57. 40450 Als je dat belt en u vraagt dan naar de dames Antoinette en Angie. Dan kom je zonder meer bij de groei terecht. Ja, precies. Zonder meer helemaal. goed. Ja. Nou, Hartelijk een bedankt goed. voor jullie komen. Oké, jullie ook hartstikke bedankt. En we gaan nu praten met Peter Tromp. De enige echte Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen Peter. Want okay. uh, het is uh, morgen zover hè? Ja. Morgen is er een concert ja. in uh, kerk, op de hervormde kerk. De laatste van uh, zes, Dan gaan we twee maandjes uh, uh, op vakantie. Nou we gaan geen twee maanden op vakantie, we stoppen even twee maanden. Maar dat is... Uh... Zo te zien aan je club heb jij gewoon elke dag vakantie. Ik heb een beetje... elke dag vakantie, dat want ik, ik kan... werk wat minder op het ogenblik. Dat bevalt me heel goed.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 Uh, Domstad Blazersensemble uit Utrecht. Een groep van. tussen de 10, 12 mensen. Allemaal blazers. Geen viool, geen piano, geen snareninstrumenten. Allemaal blazers. Ik zie wel Hoor een contra contrabas. Nou, oh, contrabas, Oh, ja. sorry. Eén ja. contrabass. Nou, dat, dat is dat wel is, mijn snar, Dat is voor het totale geluid dan. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, uh, sinds jaar.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 En niet alleen viool en niet alleen orkest. Maar ook speciale stukken geschreven voor blazersensembles. Zoals de Crampartito van Mozart. En werkelijk een genot om te horen. Ja. Heel erg mooi. Ik heb het blazersensembles gehoord. Het domstad met de Crampartito via de iPhone. En dat is werkelijk prachtig. Ja.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 Daarom ook dat er maar liefst vier klarinetisten zijn natuurlijk, om ook dat stuk goed te, kunnen body te geven. Ja. En we sluiten. Maar er staat uh, aardasje voor vijf klarinetisten. Dus ja, dat zijn er vier. Dat hij zelf ook meespeelt. Waarschijnlijk. Dat zou zo. Dan heb je vijf klarinetisten. En we sluiten de eerste uh, helft af met Koestaf uh, Maler. Een uh, oerlicht en dat is een arrangement van de dirigent Leon Oké, okay, dus het is een bekend stuk, maar heeft hij een, een eigen arrangement opgemaakt? Ja. Op gemaakt? ja. ja.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 All right. <laughs>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 geboren in Haarlem, maar toen uh, een paar uur later meteen naar Zandvoort. <laughs> Zoals zoveel in Zandvoort als Pieter, want er is hier trouwens niet altijd een goede gelegenheid. Vertel eens wat ik ben wat ouder, dus ik ben in Zandvoort geboren. <laughs> ja, vertel eens wat over jezelf hier in Zandvoort. Um, nou, ik, ik woon eigenlijk al heel leven in Zandvoort. Tijdens mijn studie een uitstap gemaakt naar Amsterdam...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 Ik heb het nu ervaringsdeskundige ben jij nu. Ik ben ja. nu ervaringsdeskundige. Dat zeggen we al twintig jaar, 30 jaar. Eh. Ja, maar, maar dat maar neemt goed. niet weg hoor Pieter. Ik bedoel, er staan nu hele grote plannen op de, uh, de... Die zijn de vorige periode bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van een stuk openbare ruimte. Ik, ik vind, al, al is het al twintig jaar een topic. Wij moeten daar bovenop zitten als gemeenteraad. Ja, je, ik ben ja. uh, 30 jaar geleden in een scootmobiel. Gewoon voor de grap. Ja, ik weet dus een het. een keer ja. gaan rijden... Ja. Uh, het Kerkplein is nog steeds verschrikkelijk. Nou ja, ja. De keuze voor de keitjes is natuurlijk toen gemaakt. Ja. Je tanden vliegen eruit. Dat, ik uh, weet het, ik weet het, het ja. Uh. ja. Dus maar, uh, het, het, het kan niet anders dan bij herinrichting dat je daar prioriteit aan moet geven. Ja. En waarom ik moet je wachten tot de herinrichting? Waarom, dat, ik, ik, ik nee, ook dat, de, als, als er echte pijnpunten zijn, waarom niet? Maar dat is ook, hè, bijvoorbeeld... Je hoeft niet alle keitjes eruit te halen op een Kerkplein of Kerkstraat. Maar je kan wel een spoor maken van asfalt.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 Haak staat op het vorige, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Daar heb ik me niet. Uh, ja, ik ik het, kijk liever vooruit. <laughs> ja, nee, maar het, het is natuurlijk wel ja. belangrijk dat als je uh, weet van. Uh, Goh. Uh, nee, ja, ik wil wel dan... met Bluis zijn. Gretjan Bluis heet, doet financiën en de grote projecten. Het. Precies. En Gerard Kuipers doet uh, uh, volgens mij uh, toerisme, economie. En bijvoorbeeld het, het armoedebeleid is nu naar Joop Berendse gegaan, heb ik ja. begrepen. Sport is naar Joop Berendse gegaan. En parkeren. Uh, en een verheilruimtelijke ontwikkeling, dat zijn de, de, de grote lijnen, ja. Nou, het wordt een heel spannend verhaal, zie ik. Want uh, de, de, de Watertorenplein, uh, wat uh, is die ook project? Dat wordt natuurlijk interessant, voor... want ja. daar heeft de ja. VVD een voorbehoud voor gemaakt in het raadsprogramma. Ja. Het is wel de VVD-wethouder, uh, dus ik ben, uh, ja, we zijn uh, als partij uh, nieuwsgierig we naar de, het, wat er dit. komt. precies, precies. precies. Ja. Ja. Wij moeten ik stoppen, heb... want anders ja, dan wordt we het zo uitgeknald. Wat ons is... betreft niet hoor. Nee, maar Lisa, nee, we hebben twee heel minuten nog. Bedankt. Ja. En, uh, ah, bedankt veel voor de tip. <laughs> veel geluk en uh, hou er plezier in. Het Dank Dankjewel voor jullie komst. Blijf lachen en het is een goed werk en belangrijk werk. Ja. Nou, nou, Dankjewel. Succes. Tot straks. You're down when you strain. Faces come out of the rain when you strain.